Uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Tot alle gerookte zalmproducten terug. Bij een uitgebreide steekproef is de darmbacterie Listeria gevonden. Afgelopen week was dat ook al het geval bij twee zalmproducten van Jumbo. Die heeft leverancier van wijnen op het matje geroepen. Bij het visverwerkingsbedrijf werd deze week ook al Listeria ontdekt op gerookte forel die in de schappen ligt van de Aldi. De Britse premier Cameron zal vandaag bekendmaken wanneer het referendum over een eventuele Brexit is. Hij heeft zijn kabinet bijeengeroepen om te praten over de deal die, die gisteravond sloot met de andere EU-leiders. Na afloop van die top zei Cameron dat hij blij is met de sociale status die zijn land voortaan zal hebben binnen de EU. Hij zal de deal met een positief advies voorleggen aan zijn kabinet. Bij de Amerikaanse luchtaanval van gisteren op een IS-kamp in Libië... zijn ook twee Servische diplomaten omgekomen. De twee waren in november ontvoerd door IS-strijders. Lichamen zijn nog niet geïdentificeerd, maar... Servische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat het vaststaat dat het om die twee gaat. Bij de aanval van de Amerikanen kwamen meer dan 40 mensen om. Op de Fiji-eilanden in de Grote Oceaan zetten zich schrap voor een orkaan van de allerzwaarste categorie. Die bereikt windsnelheden van meer dan 230 km per uur, met uitschieters van 300 km per uur. De orkaan trekt de komende 24 uur over de eilandengroep. De meeste vluchten van en naar Fiji zijn geschrapt en iedereen moet binnen blijven. Het weer bij ons tot slot. Het blijft bewolkt. Maar vanochtend is het even droog. Vanmiddag en vanavond gaat het dan vanuit het westen opnieuw regenen. En het wordt een graad of 10. Maar ook morgen bewolkt en regenachtig. En verder blijft het flink waaien. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in Zierven. Zierven. Met nu Zandvoort uit Zandvoort. We leven de tijd van de leer. Dat Zandvoort uit Zandvoort.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 Full De klokke, de grote en de klein. De klein brengt hem maar op. De grote soms ook leed. De mens zegt dat gebeier, wie te verwijder geid, loeien de klokke van Limburg-Milan. Sterke de boeien, lodosens horens, wat stedige buren, luwende klokke van Limburg-Milaan. Bim bam, bim bam, klokken van Limburg-Milaan. Die schoonklinkende klanken verheuren ze zo heer. Ze willen ons begeleiden door ganz ons leven her. En wanneer de klokken zwijgen, dan is het stil en kaal. Verwachten dan verlangen. Wij op die klokken tal, loewe de klokken van Limburg-Miland. Loewe de klokken, versterke de pijn. Laat us wat stedelijk gebeurt. Loewe de Glocke van Limburg Milaan. Bim bom, bim bom, klokken van Limburg Milaan. Bim bom, bim bom, klokken versterken de boy De dramp boogie. aan, de dramp aan, een de dramp is aan, moody, de dramp is aan, moody, de dramp is aan, moody, de doe, is aan, moody, de dramp aan, de dramp de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 Nu is je weg, nu is je weer weg. Oei! de trappen zaak de trappen zak, de trappen zaak, de drapen zaak de rapels aan de trappen zak, de de de drappen de de wat zie ik daar? Wat zie ik daar? Oh, wat een pracht van Nu is het uit nu is het uit wat is dat voor een geluid oh, papi is boos dan moet we even stil zijn Haha, die geen papi gaan we naar beneden zo jongens daar gaan we weer papi is weg papi is weg papi is papi is weg de trappelzak Boogie, de trappelzak Boogie. De trappelzak Boogie, de trappelzak Boogie. trappelzak Boogie, Wil je soms een lekker Boogie? Nee, trappelzak Boogie, Boogie. U hoort de muziek van de drie kleine kleutertjes met de trappelzak Boogie. Groteerd in 1965. En daarvoor Fritz Rademager. De klokken. U luistert nog steeds aan Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend neem ik u mijn reis terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En zo ook met de volgende formatie. Sandra en Anders. Dat is de naam waaronder zangeres Sandra Rehmer... en zanger-componist Dries Holte in de periode van 1966 tot 75 samen optraat. En ze waren in 1966 bij elkaar gebracht door Hans van Hemert in Utrecht...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 De stemming was fijn. Ja, nu heb ik een schip met wat dat run en bescheid. Een hond en een kat en een boek dat de titel draagt. Op Ghana of Japan, een zwerver of koning, Jan Allerman. Voor een vrouw uit Root China, Jood, Islamiet, dwergen op reuzen, of voor wie? De vrijheid, ik koers naar de zon en bericht met een postdijk. Opgelet ik kom en na wat ruzie en storm, lachen en traan, godbed en een vloek. Komen wij behouden aan. Ik ben trots op mijn schip, met zijn dek en jij, zijn roer en zijn mast, het snelde vooruit. I'll do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 Waaah Wow.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 Verbergen zich bang in haar rokken. Moet het je lief, waar blijft vadertje nou? Dat zou ik zo graag willen weten, Vaar Dus...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 En streelt haar onwetende kleinen, moedertje lief, waar blijft vadertje nou? Dat zou.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 De woelige zee. De ander heeft zonen verloren. Zij dragen naar het graf een herinnering mee. Zij stonden hier dikwijls tevoren. Zij kennen de slag die het huisgezin striemt, als één wordt ten graven gedragen.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 Dan zal toch ook niemand hem teren. Beleef de tijd van de leer. Dat zand voert, dat zand voert.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 De oude varkentje was gevlogen. Mijn moeder keek angstig omhoog. Ze was bezig koffies en het drogen. Toen die bij ons binnen vloog, de was een stelsel. I'm oh.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 En de volgende plaat is Brandend Zand. Door Arneke Greulow gezongen bewerking van het Duitse lied Heisa Zand. Beiden zijn ze uitgekomen in 1962. En Heisa Zand was oorspronkelijk geschreven door het Duitse slagenschrijversduo Kurt Vets en Werner Scharfenberger. En werd in 1962 een hit in de uitvoering van de Italiaanse zangeres Mina. En naast de Duitslandige uitvoering waarin het ex exotisme naast het gebruik van die menuerschuil ook naar... Uh,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 En Henk Sparen had hij voor mij gebracht in de jaren tachtig... in het televisieprogramma Pisa en uh, een discoversie uit van het lied. En u hoort nu het origineel. De Nederlandse versie dan wel te verstaan. Geschreven door Johnny Hoes en gezongen door Anneke Greulo. Brandend zand.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 kwam hij diep in de nacht en riep hier in een gulden en de rest komt vlug ik dacht dat geld komt terecht en beleefd heb ik gezegd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 U luistert naar zandvoerder uit met Mario Zandvoort. Ik voel me rijk, rijk, rijk als een olie Ik voel me rijk, rijk, rijk als een shake. Lieve mensen, zat er in de grond maar bier. Dan was het nog veel leuker.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 Boerenkielen, opo boe is verkleed als tovervee. Ook al loopt ze bijna op de knieën, zij host dapper mee. Geen traan wordt weggepind, maar iedereen die zingt. De mensen zat er in de grond maar bier, dan was ze nog veel leuker hier. Een toeter en een feestneus moet je kopen, maar de echte rijn die ligt op straat. Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.